Vijf uur Robert Baltus met het NOS-journaal. Een voormalig topman van zakenban Goldman Sachs... schikt voor 13,9 miljoen dollar in een zaak over handel met voorkennis. De Amerikaanse beurswaakhond SEC kreeg Rajat Kupta... in oktober al in een strafzaak veroordeeld... tot twee jaar cel en 5 miljoen dollar boete. Een civiele zaak volgde, de schikking is daarvan nu het resultaat. Kupta mag ook nooit meer een leidinggevende functie bekleden... bij een beursgenoteerde onderneming. Hij speelde informatie door aan een vriend, de baas van een hedgefonds. Het gaat om de grootste beursfraudezaak in de VS ooit. Het leger in Egypte heeft mogelijk een burgeroorlog afgewend. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry in Jordanië gezegd... na aanleiding van de afzetting, twee weken geleden, van president Morsi. Onder Morsi was de situatie chaotisch en gevaarlijk, zegt Kerry. Het oordeel van de Amerikanen is van belang voor Egypte... in verband met de Amerikaanse hulp aan het land... De Amerikaanse politie gebruikt kentekenregistratie om de bewegingen van miljoenen Amerikaanse automobilisten bij te houden. De gegevens worden soms jarenlang bewaard. Dat zegt burgerrechtenorganisatie ACLU op basis van overheidsdocumenten. Officieel bedoeld voor het opsporen van de criminelen gaat minder dan 1% van de gegevens over verdachten, zegt ACLU. Voor miljoenen Nederlanders dreigt opnieuw een korting op de pensioenen drie grote fondsen, waaronder ambtenarenfonds ABP, verwachten dat de pensioenuitkering opnieuw omlaag moet. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat 49 van 70 onderzochte fondsen de vrijste dekkingsgraad niet zullen halen. Buitenlandse journalisten die de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un willen interviewen, moeten daarvoor 1 miljoen dollar betalen, Dat schrijft een Zuid-Koreaanse krant. Noord-Korea heeft een selecte groep westerse media uitgenodigd... op de dag waarop het land de wapenstilstand in de Koreaanse oorlog viert op 27 juli. Bronnen verwachten dat persagentschap AP, Omroep BBC of een Japans persbureau gaan betalen. Het weer nevel en lokaal mist. Overdag is het vrij zonnig. Het wordt maximaal 28 graden. Vrijdag en zaterdag is het even wat minder warm. Maar vanaf zondag wordt het zeker weer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 nog één dag en dan hebben alle scholen in Nederland vrij, want vanaf uh, morgenmiddag dan voegt zich ook midden-Nederland bij de zomervakanties. En dan is het drie weken lang uh, zijn alle scholen gesloten, schools out for summer, die vrolijke plaats, die liet ik nog eens een keer beluisteren, Ellis Cooper, de zanger ervan, hij had er mee in hit in 1972 en dadelijk halverwege het programma weer een plaats die in het teken staat van de Schoolvakanties. Goedemorgen allemaal en bijzonder goedemorgen aan de mensen die op dit moment op een of andere manier actief zijn in Nijmegen vanwege de vierdaagse die daar al weer begonnen is. Misschien ben je aan het lopen of doe je iets op de achtergrond als medewerker. In ieder geval een hele goede morgen speciaal aan die mensen daar die al mijn tijd actief zijn. Hier in de nacht ging het anders. Het laatste uur ga ik nog even verder met drie Franse platen... die we zo halverwege dit programma zullen draaien. Halverwege dit uur. En dat zijn er deze keer geen drie. Maar in het kader van de Tour de France is er eentje extra bij gekomen. Want uh, ja, zo'n plaat kan je volgende week niet meer draaien. Dus dan moeten we weer een jaar wachten. Dus uh, vandaar dat ik zoiets had van... nou, dat uh, ga ik dan maar even deze keer er nog extra bijvoegen. Verder nog een aantal interessante televisietips en ook nog even interessante uitgaanstips. Want deze man die staat in Arnhem vanavond. Dan kan je er vanavond niet bij zijn dan heb je nog een andere mogelijkheid. Want hij komt ook nog naar Amsterdam toe en dat zal zijn op 8 september. Maar je kan hem ook nog gaan bekijken in de Werchter. Over twee dagen zal dat zijn. Dat treed je ook op in België. Ik heb het over Roger Waters. Frontman van ooit Pink Floyd. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles, with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light Don't give in without a fight Hey you, out there on your own Sitting naked by the phone me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart coming home Roger Waters zal opvoeren vanavond in Gelderdoom. En dus in september in de Amsterdam Arena. En volgende week doet hij dat dan ook nog in België op het uh, terrein van Bergter. Roger Waters, hier dan in combinatie met Pink Floyd, alweer van een hele tijd geleden. Die hoorde uit The Wall het nummer Hey You. Nog meer uh, oudgediende popveteranen zijn op dit moment actief in uh, de Benelux. In België heb je dit weekend in Peer. Dat is uh, in het uiterste noordoosten van België... vlakbij de Brabants-Limburgse grens. Het uh, beroemde, de 29e editie alweer, van het Peer Blues Festival. Daar gaan nog een hoop Nederlanders naartoe. Ja, het ligt vlakbij de grens. En ja, wat, wat het bijzonder is van het blues festival... dat is dat deze band daar zal optreden. Die je niet zo 1, 2, 3 associeert met blues. Maar wel met uh, Peter rock. A state yeah, of school, op een bluesfestival. Hier zijn ze met de winner. Die ze dus op een bluesfestival dit weekend zondag zal dat zijn... dan zullen ze optreden op het bluesfestival in het Vlaamse Peer. Stijdens komen, dan plaat die ze vorig jaar lieten uitbrengen... onder de titel The Winner. Galway Girl, dat is de titel van een nummer dat je gaat horen. Rapalje, de naam van de band, en die zullen dit weekend optreden... bij het Ridder-evenement. Zondag zal dat zijn in Oudornen. On the old long walk on the day I ate, and I met a little girl, and we stopped to talk on a nice soft day. I ate, and I asked you, friend, what's the fell to do if her hair was black and her eyes were blue? And I see you there, and I gave her the world down the soft hill with a Galway girl. Me up to a flat out town on a nice, someday night. I asked you friend what the fell to do if her hair was black and her eyes were blue. And I took her hand and I gave it a twirl. And then I lost my heart to the Galway girl. Of day, I, and I asked you, friend, what would you do If her hair was black and her eyes were blue oh, I've been around all over the world, boys But I ain't seen nothing but a Galway girl Ja, is dan een band die aanstaande zonder zal optreden bij het redder-evenement Het Flinten Holt in Oudoren. Oudoren, ligt dat dan, dat ligt dan in eh, Drenthe. Als je een beetje op de kaart kijkt, dan is het zo halverwege de provincie niet al te ver van de Duitse grens af. Daar vindt het allemaal plaats, met een uh, middeleeuws kampement, een avondconcert met dampende muziek... en vaandeldragers en keltische uh, muziek die dan gebracht wordt door Rapalje. Het evenement is zondag 21 juli in Oedoorn. Femme, dat is een Franse naam, maar er wordt toch Engels gezongen. De titel Double Trouble. It was alright, when you first met, Vrouw in het Frans, maar daarachter verschuilt zich dan... de Engelse, de Britse Laura Bettensen. Single die deze week zal uitkomen. Double double dus van deze fam. Zo dadelijk de Franse muziek zoals je dat gewend bent op de donderdagochtend. Maar eerst nog even aandacht voor muziek die afkomstig is uit het uiterste noordwesten van Spanje...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 Een verhoorlijkheid uit het uiterste noordwesten van Spanje radio kost de naam van de band Muy Nera da Despedida. Het liedje dat ze zongen. En van de liedjes naar de chansons. Je gaat dadelijk luisteren. Over een. Uh, wat zal het zijn? Een minuut of uh, zeven, acht naar Moran. Dat is een zangeresafkomstig uit Wallonië. En dat wordt wel afgegaan door iets heel ouds. 1934 komt het: André Perricot. André Percichon. Nou, even goed. André Percichon. Perchico, André Persico, nou heb ik het goed, die zingt het. Dat was een man die was uh, in het verleden ooit wielrenner. En doordat hij in de Tour op een gegeven moment een uh, val had gemaakt... moest hij andere dingen gaan doen. En hij kwam op het lumineuze idee om zanger te worden. En heeft uiteindelijk dat verleden met dat wat hij op dat moment deed... met elkaar gecombineerd. Hij heeft een uh, Tourliedje gemaakt. Dat was in de jaren 30. Uh, Elk jaar wel de gewoonte dat er, als er weer een Tour de France was... was dat er een speciaal liedje werd gecomponeerd. Wat tegenwoordig een beetje in uh, onbruik is geraakt. Het heette toen Sur le Vélo. Dat hoor je dadelijk van deze André Perchico. Maar voordat het zover is, eerst nog even een uh, liedje... dat in het teken staat van het feit dat de grote vakantie begint. Met kinderkor erbij...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 Là, s'il s'est assis, il en a vu défiler des gamins qu'il a. Dimanche, c'est le jour des sports Et la jeunesse en ressort Va produire son effort Sur les routes Tous les amateurs Rêvent des grands jours coureurs S'en vont roulant plein d'ardeur Mais au milieu de leurs rêves Sous moi, quelle désillusion Un caillou, un clou, ils crèvent Ils réparent et il aïe au... non Sur le vélo, sur le vélo Chacun veut être le plus costaud Ils pédorent, ils s'embarrent, on ne voit plus que le radeau. Les couleurs de leur maillot, rouge, bleu, vert, jaune ou tango, pour le bonheur du populaire. Sur le vélo, sur le vélo, c'est dimanche et rue les latons. Au Veldiv, tous les champions nous font passer le frisson quand ils courent derrière moto. On entend tout aussitôt, et eh vas-y, vas-y, Toto, la furie gagne la reine lorsque tous les équipiers courent une américaine pour arriver le premier. Sur le vélo, sur le vélo, chacun veut être le plus costaud. Il pédale, il s'emballe, ouvrant la voie de Bertrand. Le populo crie, charlot, fait la pige à Girardago, Fais voir ce que c'est qu'un parigot, sur le vélo, sur le vélo. C'est dimanche, à la pointe du jour, 100 coureurs sont partis pour faire de la France le tour. C'est Dunkerque, après de ma chère Mour. Bordeaux, puis les bords de la Dour, Perpignan, Nice et Strasbourg. Traversant nos belles provinces, sous le soleil, sous la pluie, ils arrivent au Parc des Princes, acclamés partout Paris. Sur le vélo, sur le vélo, ils sont noirs comme les moricots. Il pédale, il s'emballe, voilà le vainqueur en maillot. Sur le vélo, sur le vélo, parmi les fleurs et les bravos, il fait un tour pour le populot. Sur sur le vélo, sur le vélo, Attention à votre cœur, et gardez les bébés à l'intérieur L'Année plus qu'il était, je me méfie de l'eau depuis Mais du soleil aussi Tout l'avance en volant fusée En nucléaire En machine de guerre Et tous les chances doivent garder le moral La nuit à la belle étoile ah, Computer, téléphone sans fil, c'est compliqué de la vie facile On arrête pas le progrès. Faut que tout soit parfait. Monde 1996 alweer een patio ons een beetje voorbij is gegaan. Dat komt uit Wallonië. Moran, de zangeres die je komt beluisteren. Different de titel van de CD... En die werd voorafgegaan door uh, ja, de, de, de hymne van de Tour de France uit 1934. Je hoorde de stem van André Perchicot sur le vélo. Dat zong die 1934, zo oud was het al. En die werd voorafgegaan door een uh, hele fraaie uit de jaren 60. Hugo Frey die het zong met kinderkoor, Adieu, monsieur le professeur. Uh, ja, ik had het al gezegd. We hebben vandaag vier Franse plaatjes om een rij. Er is nog een, een bonustrek, zou je kunnen noemen. Het heeft te maken met het feit dat het vandaag 18 en het is onder andere vandaag de geboortedag van Henri Salvador. De Franse artiest die werd 96 jaar geleden geboren... In 2008, 13 februari 2008, overleed hij op, uh, ja, wat je kan zeggen, op hoge leeftijd, 91 jaar was hij toen. Inmiddels is hij begraven op het uh, beroemde kerkhof Père Lachaise. En zijn graf bevindt zich niet ver van dat van Edith Piaf, vandaan Harry Salvador, een chanson douce. Une chanson douce, que me chante ma maman. Suissant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche tous à voix dans le bois se cache le loup. Ouh ouh ouh ouh Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La la la la, la petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup, on s'en fiche, contre lui nous serons deux. Une chanson douce pour tous les petits enfants. Une chanson douce comme chantait ma maman. Oh le joli conte que voilà la biche en femme se changea. La la la la Et dans les bras du beau chevalier, belle princesse, elle est restée à tout jamais. Une chanson douce que me chantait ma maman. Tu sens mon pouce, j'écoutais en m'endormant Cette chanson douce, je veux la chanter aussi Pour toi, ô oh, ma douce, jusqu'à la fin de ma vie Jusqu'à la fin de ma vie Jusqu'à la fin de ma vie Chanson Douce. En je hoorde de stem van uh, Henri Salvador. Die dus vandaag jarig zou zijn. Waar het niet dat hij in 2008 is overleden. 96 jaar geleden, toen kwam hij ter wereld. Straks, dat is over uh, 20 minuten. Hier op radio in het Radio 1-journaal met uh, Bert van Sloten. Hierin onder andere aandacht voor uh, het voetbal. De lewinnen die uh, teleurgesteld hebben. De Tour, ja, dat we hadden onze, het zat ons niet meer op sportief gebied gisteren. Daar wordt aandacht aan besteed en verder natuurlijk ook de korting... op de pensioenen die miljoenen te wachten staat. En natuurlijk ook aandacht voor degene die vandaag jarig is. Nelson Mandela, 95 jaar wordt hij vandaag. Wie vandaag ook jarig is, dat is... Mm, de man die bekend is als de drummer van de Golden Earring. Joshco Humans niet, maar wel Cesar Zuiderwijk. You used to be younger out on the hard street getting high on crystal drinking scotch and smoking weed that is wish used to be nothing left Then my command took a switch into my back, nailed me to a cross both hands. Mama couldn't give me anything a young boy needs. Instead of mama suffering, she was smart enough to leave, spare my life. Fighting, trying to stay free from trials and tribulations and the state penitentiary. Walking down Blue Angel Street The sweetest lies in Lily White Coming from your lips You brush away all my pain with a lazy finger chin mm -hmm. moves my heart just watching When you walk so smooth Save me from an evil fate. Nothing I could do. Life was cheating. De zang was van Barry Hay en het uh, slagwerk. Het slagwerk dat was van Cesar Zuiderwijk. Cesar Zuiderwijk, vandaag een uh, gelukkige dag. Hij wordt namelijk uh, 65. 1948 is die gebeuren op de 18e juli. Jorden van de Koldeniering, een bijzondere opname uit het historisch muziekarchief Muziek van de Varen. Dit stamt namelijk uit 18 februari, wat ik liet horen, 1992... En het werd opgenomen bij het programma van Henk Westbroek, destijds steeds op Radio 3, Denk aan Henk. Ook dit is eigen materiaal uit het muzikaal archief van Giel Blauwtzoen. I wanna go down to I wanna go talk, wanna go down go Seek your hiding place I wanna go far, I wanna go down, flat face, I wanna grow old and hold her body next to ...zuinig op moet zijn en waar je best wel eens vaker naar mag luisteren. Je hoort hem hier bij de in De Anderste Vader op Radio 1 komt uit de archieven van Giel. Het ochtendprogramma VARA Historisch Materiaal. En het werd opgenomen 14 mei vorig jaar. Blauwtzoen. Blautsoen met het Radio Philharmonisch Orkest in Flame on My Head. En Blautsoen is vanavond op de televisie. Niet de Nederlandse televisie, maar de Belgische televisie. En dat uh, zal plaatsvinden om uh, ongeveer half tien. Tien voor half tien, dan begint die uitzending namelijk. Want je hebt ongetwijfeld uh, wel eens iets... of misschien keken er elke avond uh, naar... gekeken naar de avondetappen van uh, Mart Smeets op Nederland 1. Iets eerder op de televisie bij VRT1, de Vlaamse tegenhanger van de avondetappe... en dat heet Vive le Vélo. En er zijn de afgelopen weken ook al een aantal uh, Nederlandse gasten... langsgekomen bij uh, Karel van uh, Nieuwkerken. Onder andere Tim KB, Marijn de Vries, Rob Harmeling en uh, Jon Boskam. En vanavond komt Blautsoen langs. Blautsoen is dan niet alleen. Het wordt interessant voor Nederlanders... om ook te kijken naar dat vivele velo. Vive niet alleen Blautsoen is daar te zien. Ook Rick de Leeuw komt langs. Rick de Leeuw die in een uh, ver verleden... zanger was van truckende Keks. En heel populair is in Vlaanderen. Hier is hij met het liedje Niemand Thuis. Wel langs de gevels van de stad, roemloos einde van een reis. Wie een huis heeft gaat naar huis. Het is moeilijk hier te blijven. In weinig meer dan dorstel. De stad is dicht gaat morgen laat weer over, komt hier naar toe met een waarheid. Waar niemand nog over. onder de Vergetelheid huist, waar de lichten gaan doven, de donkere zijde van het jaar. Een hond jangt in de verte, Santrec van de nacht. Wie het hoort, merriep het on onontkoombaar bij mij. Maar niemand wil het horen, deze waarheid, maar niemand wil het horen. En dan kreeg ze niemand thuis. Rick de Leeuw dus vanavond de gast. Samen met Blauw Tsoen in het programma Vive le vélo Het praatprogramma over de Tour de France. ...op de VRT 1. En dat is vanaf 10 minuten voor half tien op VRT 1. Dus Charles Bradley is vanavond ook nog te zien op de Belgische televisie... ...maar dat is dan weer op canvas later op de avond. Even naar de Nederlandse televisie weer. En dat dan zaterdagavond. Moet je naar kijken, half 12. de film I'm Not There... ...gaat over Bob Dylan, zes personages die hem uitbeelden. ...in You'll Go Your Way and I'll Go Mine Way en Bob Dylan zijn muziek, zijn leven en zijn drijfveren zijn dus zaterdagavond half twaalf te zien in de speelfilm I'm Not There, half twaalf Nederland 2. Als je geïnteresseerd bent in Dylan kijken dus. Dit was het dan, de nacht ging het anders voor deze zomernacht... Ik ben er even een paar weken niet. De honneurs worden waargenomen door Paul van Gelder en Hubert de komende weken. Ik zou zeggen, maak er een uh, mooie dag van. Want het wordt ook mooi weer. En de muzieklijst van deze aflevering van de nacht klinkt anders. Die staat over een kwartiertje ongeveer op de website van www.vara.nl. De nacht klinkt anders. Mijn naam is Gil Koeners, dadelijk Bert van Sloten met het radio Insnel. De groeten.